9 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Nederlandse multinationals hebben talloze brievenbusfirma's... in belastingparadijzen. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Er zijn negen landen in de wereld waar bedrijven geen belasting... hoeven te betalen over hun winst. De bekendste zijn Bermuda, de Bahama's, de Cayman-eilanden en Bahrein. Nederlandse ondernemingen hebben in totaal 239 dochterbedrijven... in belastingparadijzen. Shell en ABN Amro hebben de meeste, blijkt uit het onderzoek. De kwestie van brievenbusfirma's is actueel, nu PvdA-leider Samsom zich heeft gekeerd tegen buitenlandse bedrijven die in Nederland alleen een postadres hebben. Hij vindt het niet goed dat bedrijven hier alleen zijn gevestigd vanwege de lage belasting. En hij wil dit aanpakken. Samsom kreeg steun voor zijn aanpak van SP-leider Roemer. In New York wordt de komende tien weken puin gezeefd van de ingestorte Twin Towers. Er wordt gezocht naar menselijke resten. Onderzoekers hopen met DNA-technieken meer slachtoffers van de aanslagen van 2001 te kunnen identificeren. Van de 2750 mensen die in New York bij de aanslagen omkwamen, zijn er nog altijd meer dan duizend niet geïdentificeerd. De zoektocht bij het World Trade Center lag jaren stil. Sinds 2006 wordt weer gezocht en sindsdien zijn zo'n 60 vrachtwagenladingen met puin verzameld. Op de luchthaven van Lyon is gisteravond een vliegtuig met 181 mensen aan boord van de landingsbaan geschoten. De Airbus bleef steken in de modder. De inzittenden bleven ongedeerd. Zeven mensen moesten worden behandeld omdat ze in shock waren waardoor het vliegtuig van de baan Schoot wordt nog onderzocht. Het toestel van Air Mediterranee kwam uit Marokko... en het vliegverkeer in Lyon lag na het incident enkele uren stil. Het weer in het noorden, af en toe wat lichte sneeuw... en geleidelijk kan ook elders in het land een beetje sneeuw vallen. Het wordt 4 tot 6 graden. De paasdagen is het meest droog, met steeds meer zon. Wel blijft het koud. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Presentatie Peter De B. en Daphne Bunskoek. En is het nog niet eens 2,5 minuut over 9 uur. Goedemorgen, welkom bij het eerste volledige uur van de nieuwshow. Waar gaan we het over hebben? Over een veiling van het ei van de olifantsvogel. Wat is dat? Komt het beest vandaan en... Hoe was het? De zogenaamde veraldisering van Duitsland. Daar gaan we het over hebben. En een huiveringwekkende cyberwar. Maar we beginnen met ontwikkelingshulp. Ja, minister van Ontwikkelingssamenwerking en Handel Lilian Ploemen, die zou deze week haar plannen presenteren voor de komende jaren. Maar daar stak minister Henk Kamp van Economische Zaken een stokje voor. VVD en PvdA hebben een fundamenteel verschil van inzicht... over besteding van een deel van de begroting. De discussie staat symbool voor het debat over ontwikkelingssamenwerking... met moeilijke vragen als wat wil je met het geld en waar komt het terecht... Goede doelenkenner Frank van der Linden heeft geen goed woord over voor de Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsindustrie. Van der Linden was werkzaam voor onder meer PARTOS, koepel van zo'n 120 ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, twee ministers die zijn het nu oneens met elkaar... over de besteding van 750 miljoen euro. Dat is een deel dus van het totale budget. het deel wat voor het MKB bestemd was. Ploemen wil het uitgeven aan bedrijven in ontwikkelingslanden. Kamp wil het uitgeven aan Nederlandse bedrijven. Ja, zijn wij zelf ook een ontwikkelingsland geworden? Nou, wij zijn eigenlijk altijd een ontwikkelingsland geweest. Het is natuurlijk al heel erg arrogant om te zeggen dat je een ontwikkeld land bent op het moment dat je bijvoorbeeld het milieu overmatig gebruikt. Dus hier is in Nederland absoluut heel veel ontwikkeling nodig om een stabiele, duurzame, rechtvaardige wereld te krijgen. Ja. Dus die, die arrogantie die moeten we maar eens maar laten vallen om het zelf ontwikkeld Wel, te maar noemen. Maar ik geloof dat daarvoor niet echt ontwikkelingssamenwerking en budgetten voor beschikbaar nee, zijn hoor. Dus dat, dat klopt ook hoor. Nee, maar Daar, maar goed, u heeft uw punt gemaakt. Maar wat ze bedoelt natuurlijk, is zijn wij. Inmiddels zover dat we dus onszelf moeten subsidiëren met dit soort potjes. Nee, kijk, wij, waar, waar, de discussie gaat continu over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Maar waar het eigenlijk over moet gaan is van hoeveel halen wij naar ons toe van uit de wereld. Naar ons eigen, naar het westen toe. Nou, ontwikkelingslanden, is, is, er zijn een aantal verschillende schattingen. Maar dan komen we ongeveer op een schatting uit van zo'n duizend miljard euro. Dat we eigenlijk naar dat de ontwikkelingslanden tekort komen door oneerlijke belastingverdragen en dat soort uh, constructies. Terwijl we dan hebben over 128 miljard... wat wij als Westen teruggeven aan die ontwikkelingslanden. Ja, je moet het zien als uh, we, we stelen een, uh, een auto van de buurman... en die is daar een heel verbolgen over, maar ge dat uh, mag hij uh, niet. En vervolgens, en vervolgens uh, geven wij een, een fiets terug... en dan stellen we dan ook al heel veel voorwaarden okay, maar, aan. En dat is de verhouding ongeveer. Maar geeft u nou eens een concreet voorbeeld dat we begrijpen... Ah, daar heeft hij het over. Leg eens uit hoe wij dan de boel stelen. Nou, bijvoorbeeld omdat we een enorm belastingparadijs zijn. Wij zorgen ervoor dat allerlei multinationals en allerlei bedrijven... hier in Nederland belasting betalen en niet belasting betalen... in de landen waar ze hun act economische activiteiten uitvoeren. En daardoor komt een land bijvoorbeeld als Zambia... die, die, die komt veel meer belastinginkomsten tekort... dan ze aan de ontvangen. Maar nou ja, Dan is het natuurlijk makkelijk uh, geld geven als je eerst meer naar jezelf toe haalt. Maar even terug te gaan naar die 750 miljoen, hè, de, waar nu die discussie over is. Uh, de discussie gaat de laatste jaren ook steeds meer over het nut van ontwikkelingssamenwerking. Uh, ja. uh, je zou kunnen denken, nou op zich best een verstandig idee om te investeren in Nederlandse bedrijven. Die dat investeren in uh, die ontwikkelingslanden. Dan hebben we er allebei wat aan. Is dat een ja, maar het is, het, is, het is indirect dan gewoon uh, verkapte exportsubsidie. En dat verstoort gewoon de lokale markt in, de, in ontwikkelingslanden. En die landen doen het inmiddels, een groot aantal doen het steeds beter. He, we hebben het over booming Afrika. dat is hartstikke goed. We hebben het ook al jaren geleden gezegd: van het moet uiteindelijk handel zijn en niet hulp. Uh, maar dan moeten we wel zorgen dat het eerlijke handel is. En dat betekent dus dat ik had verwacht van deze minister... dat ze hele harde voorwaarden gaat stellen... Op de over de manier waarop we handel drijven met Afrika. En in plaats daarvan geven wij dan nog een Nederlandse bedrijfsleven... een subsidie in de rug. Maar bedoelt u nou eigenlijk dat het dus via dat soort potjes... bijvoorbeeld uh, waterbouwkundige ingenieursbureaus en, en architecten... Uh, die opdracht te krijgen, terwijl die anders naar Zambia, Oeganda, weet ik veel wat, waren gegaan. Ja, precies, dus je zorgt dat je het Nederlands bedrijfsleven dus nog extra subsidie okay. geeft, en dat wilde okay. VVD natuurlijk ook, ja. in plaats van dat je, en daarmee heb je dus valse concurrentie in de oh, landen. Ja. Nou, dat is natuurlijk gewoon echt zot voor woorden. Ik ja. vind het ook echt een absurde discussie die hier plaatsvindt in Nederland. Ja, maar het, arg Nederland. het argument daarvoor is, maar dat is misschien een zeer kwalijk argument, is natuurlijk vaak gebruik van dat je dat maar beter op die manier kan doen, dan weet je A, iets over de expertise, B weet je zeker, dat van het geld dat je daar brengt niet iedereen een Mercedes rond te gaan rijden. Ja, nou, dat is veel te kort door de bocht. Natuurlijk uh, is dat zo, ja. maar dat is wel het argument dat gebruikt nee, is. Ja, dat, dat is prima, maar in ieder geval uh, uh, zeg dat dan ook gewoon eerlijk. Laten we dan die discussie in ieder geval op een veel eerlijker niveau... met elkaar gaan voeren en niet al onder het mom van ontwikkelingssamenwerking... dan allerlei exportspiedies gaan, uh, gaan, uh, gaan geven. Uh, dan hebben we in ieder geval een, een transparanter debat met elkaar... Ja, want u zegt, je moet laten, hey, we moeten discussiëren ik... over hoe we handel voeren met elkaar. Is ja, dat het, een discussie het, het, die in de, in de kinderschoenen staat nog? Hebben we dat nou, ooit eerder? Kijk, als, als, je, als, je, als je ziet dat, uh, dat uh, de bedrijven die bijvoorbeeld meegaan op handelsmissie met ploemen... die moeten een papiertje ondertekenen dat ze zich aan de, de, de MVO-normen houden... Hè, aan, aan maatschappelijk verantwoord ondernemen-normen ja. houden... daar zit geen enkele controle op. En zelfs nee, de drie grootste Nederlandse wapenbedrijven... mogen met ploemen mee uh, op handelsmissie. En nou, dat is natuurlijk wel een, een, een hele bijzondere invulling van deze positie van deze nieuwe minister. Eh, volgende week donderdag gaat minister Ploem ook nog even een, een bezoekje brengen aan de, sche, de scheepswerf in uh, uh, de Damen in, uh, in het zuiden van het land. Ik bedoel, en ze sluit dus gewoon orders. Ze helpt orders afsluiten van de Nederlandse defensieindustrie in, uh, in ontwikkelingslanden. Nou, dat is natuurlijk wel een hele cynische invulling van deze positie. Ze zou dus veel harder regels moeten opstellen. Voor, de voor het Nederlandse bedrijfsleven... zodat Nederland op een eerlijke manier handel gaat drijven uh, uh, met arme landen... zodat zij gewoon op een eigen manier zich kunnen ontwikkelen... en ook omdat daar dan gewoon belasting wordt betaald door Nederlandse bedrijven. Maar dat is toch exact bedrijven. wat Ploemen nu wil? Nou, dat, dat wil ze ook wel een beetje. Maar nu gaat de discussie over dat fonds, 750. En voor een gedeelte heeft zij in wat al uitgelekt is... dat zij zelf ook al akkoord is gegaan met... dat in ieder geval een gedeelte van het fonds wel degelijk... Een soort verkapte exportsubsidie wordt voor Nederlandse bedrijven. Nou, en, de, en dan even terug naar mijn kritiek op het maatschappelijk middenveld. Hè, want daar willen jullie ongetwijfeld, denk ik, ook iets van mij over horen. Uh, ik vind dus dat het maatschappelijke middenveld, de ontwikkelingsorganisaties. daar veel te zacht mee omgaan. Die zien in. Uh, minister Ploemen en in het kabinet in zijn algemeenheid... maar ook in het bedrijfsleven steeds meer een partner. Maar de overheid is geen partner meer... en het bedrijfsleven is geen partner. In ieder geval in beginsel niet. Hè. Je zou vervolgens best nog kunnen zeggen... nou, die goede bedrijven die er dan ook tussen zitten... daar sluiten we alsnog een en partnership mee aan. En daarom gebeurt dat? Zij zijn ze bang voor de gevolgen... als ze niet op de vriendschappelijke voet staan? Of? Nou ja, ze, krijgen, ze zijn natuurlijk financieel ook afhankelijk van die overheid. En dat, dat is in ieder geval ook een factor. Maar ik denk niet dat dat het geheel is. Ik denk dat het ook zo is... Dat dat die organisaties in de jaren 60, 70 met veel activisme op zijn gekomen en inmiddels behoorlijk verbureaucratiseerd zijn. Dan zitten er zitten ook veel te veel mensen die er al 15 jaar, 20 jaar zitten. En over wat voor clubs hebben we het nou over de grote? Nou, dan, hebben we over Oxfam, over, dan hebben we het over Oxfam Noven, dan hebben we het over Cordate, dan hebben we het over ICO, dan hebben we het over ja. HIVOS, dan hebben we het gewoon over bekende namen. Een verwijt dat vaak aan dit soort organisaties gemaakt is, is dat men zo langzamerhand eigenlijk meer bezig is met het eigen zelfvoortbestaan. Als met de taak waar ze voor opgericht zijn. Simpelweg ook uit, uit het uh, uh, oogmerk van arbeidsplaatsen, natuurlijk. Hè? Nou ja, dat is, dat is voor een gedeelte waar. Die, die, die discussie moeten we niet te simpel en niet uh, uh... Da daar zitten natuurlijk wel heel veel nuances in, maar voor gedeelte is dat, uh, is dat waar. Uh, kijk, het doel, het doel is van die organisaties om zichzelf overbodig te maken. Dus in principe zijn er bij dat soort organisaties alleen maar tijdelijke banen. Ja. Dus niemand kan op een gegeven moment zeggen, ik verlies mijn banen, dat vind ik vervelend. Want je, je zat daar altijd als tijdelijk medewerker, ja, want dat, je wil jezelf overbodig maken. Dat beleiden ze als filosofie, maar in de praktijk is daar toch niks van waar? Nou, niks van waar is niet waar, maar dit, dit, dit, dit is wel zo dat, het, uh, uh, dat daar te weinig stappen in worden gezet. Om op een gegeven moment ook echt die kant op te beuren. Welke, welke stoppen zouden dan moeten worden gezet? Nou ja, een van de dingen die je bijvoorbeeld ook ziet... is dat uh, um, Westerse... Oxfam-Noven bijvoorbeeld is onderdeel van de hele Oxfam-familie. Uh, nou, Als je naar die hele Oxfam-organisatie bekijkt, internationaal... dan is dat dan gewoon een hele Westerse organisatie. Waar ook in de, in de Internationale Raad van Toezicht veel Westerlingen zitten. Nou, Dat is niet meer van deze tijd. De wereld is radicaal veranderd. We zien dat gisteren ook in de krant, dat de BRICS-landen... India, Rusland, ja. China, die, willen, die overwegen nu om een eigen wereldbank op te richten. Nou, Dat komt omdat ze het gewoon zat zijn... dat al dat soort internationale instanties door het Westen worden beheerst. Het is natuurlijk absurd dat een Amerikaan per definitie... nog steeds de directeur is van de, van de Wereldbank... en dat een Europeaan per definitie de directeur is van het IMF. Maar dan zou je verwachten dat maatschappelijke organisaties daar dan wel hele voortvarende stappen in zetten. En dat doen ze niet. En waarom, waarom niet, denk je? Nou ja, uiteindelijk omdat het waarschijnlijk uh, bij maatschappelijke organisaties ook mensen werken. En uiteindelijk dus de, de, de, dezelfde, dat we daar ja. dezelfde patronen zien. Zeker als ze uit die initiële fase zijn van activistische clubs... En dan ja, krijg je toch van, ja, wie heeft daar het zeggenschap in zo'n organisatie? Heb jij nog vrienden over in de ambtetie? Nou, zo niet bedrijven? zoveel. Nee? nee maar dat, ik, ik, ik ben ook niet in deze sector gestapt om vrienden te maken. Is, heb genoeg... is het een verschil of uh, dit soort organisaties door uh, regeringsgelden uh, gefinancierd worden... of door particuliere gelden? Is dat, is, is dat een verschil? Ja, natuurlijk is dat een verschil. Het is wel zo, uh, wat er ook speelt, is dat als je... Naar de, de particulieren kijkt dat er te weinig binding is behouden met uh, de Nederlandse achterban. W wat zijn die particulieren? Uh, ge, ge... Nou, dat zijn donateurs geworden. Ja? En, en, en in plaats van dat het vroeger waren het ook allemaal verenigingen. Maar wat voor organisaties zijn dat? Nou, de, de, de gewone de, de, weer, de Oxfam's, cetera, Die hebben allemaal donateurs ook. en de artsen zonder grenzen. En... Ja. En, de, dus, en dat is heel jammer, want je, je kan natuurlijk met die burger... veel meer doen dan alleen maar geld vragen. En ook gewoon inzetten voor je doel. En wat interessant maar wat, wat, wat dan? Wat, wat kan je dan nog meer met die burger? Nou ja, die kunnen zich als vrijwilliger inzetten. En dat doen ze ook wel heel veel. Maar de, de hele focus is toch wel dat die burger vooral geld moet geven... en ja. weinig invloed heeft maar op het beleid. En ik dat dacht is dat het belangrijk. juist niet de bedoeling was dat als ergens een ramp plaatsvond... dat burgers uh, enthousiast hun uh, vol volstouden met knuffels... En, en, en, en voedselpakketten en op weg gingen naar het rampgebied. Dat, Klopt, maar Noophult no, no is... Een hele aparte categorie. Maar voor ontwikkelingssamenwerking zelf, zeg je, daar, daar zou meer van burgers ja. gevraagd kunnen worden. Ja, ja. ja. ja absoluut. En uh, uh, ja, het zijn hele bureaucratische organisaties geworden. Hè, maar als we het over noodhulp op dit moment hebben, hè, Giro uh, 555, wat er op dit moment ja. uh, opkomt, nou, dan is het natuurlijk een hele uh, ja, de, Mensen moeten absoluut ge uh, geld maandag, geven. Gaat ja, maandag TV Actie voor Syrië? Absoluut geld geven voor, uh, voor Syrië, want het is een noodsituatie en noodbreekt wet. En het is verschrikkelijk wat daar gebeurt in Syrië. En die mensen die moeten absoluut geholpen worden. Daarna hoop ik dat we eindelijk eens een keer met de discussie kunnen beginnen. van wat zijn nou de structurele achterliggende oorzaken. van waarom dit zo uit de hand loopt. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de achterlijke hoeveelheid wapens die het Westen exporteert naar het Midden-Oosten. We proppen het hele Midden-Oosten vol met wapens. En daar hebben de, de, de, de wapenbedrijven ongelooflijk veel geld aan verdiend. En nu uh, met die wapens, hè, Rusland heeft dat vooral gedaan met Syrië. Het Westen heeft minder wapens naar Syrië geëxporteerd, vooral Rusland. Maar die hele opbouw van... Uh, wapens in het Midden-Oosten. Ja, dat, dat knalt natuurlijk aan alle kanten op een gegeven moment. Nou ja, dan vervolgens uh, komen daar natuurlijk allerlei vluchtelingenstromen uit voort. Ik zou voor willen stellen dat de wapenindustrie toch die kosten van die vluchtelingenstromen uh, gaat opvangen. Ja, maar goed, dat lijkt... ja. Nee, maar luister, dat, dat klinkt fantastisch. Ja. En dan, maar bedoel, het is natuurlijk ook je reinste flauwekul, Want je weet natuurlijk tegelijkertijd dat. Stel voor dat dit soort wapenembargo's, en die zijn er, ook voor Syrië... Uh, even gehandhaafd worden. En dan gaat gewoon iemand anders het doen, overal, links en rechts. Tuurlijk, en, maar als, we, als wij zo blijven redeneren, hè, zo van, ja, als wij nee, er niet mee ophouden... Dan, uh, dan doet iemand anders het wel, Nou ja, dan, dan nee, is maar, prima. Maar dan moeten we ook niet met elkaar nee, maar, continu blijven praten... Uh, van, oh, wat verschrikkelijk dat dit weer gebeurt. Nee, maar, want dan weten we van tevoren dat het blijft gebeuren. Nee, maar daar heeft u voorkomen gelijk in. Maar Dank dan de volgende stap, dat dus de wapenindustrie... maar dan dit soort vluchtelingenkampen... Moet gaan financieren. Ja, dat is geweldig natuurlijk als idee, maar... Ja, maar het gaat er dus om dat je dus als maatschappelijk middenveld... dit soort dingen op een veel creatievere manier... ook de burger kan betrekken bij de dynamiek die er plaatsvindt. En, en dus nu de publieke is het, nu, de opinie moet bespelen. Juist, en waar het hier om gaat is, in de verkiezingen is het woord buitenland... laatste verkiezingen is het woord buitenland bijna niet voorgekomen. Oh. Nou, dat kan iedereen iedereen gaan verwijten. Maar het maatschappelijk middenveld had daar een veel assertievere rol in kunnen spelen. Bijvoorbeeld door een verband te leggen met een grootschalige campagne... dat een conflict in het Midden-Oosten absoluut invloed heeft op ons inkomen hier. Ja. Nou, dat is nog niet zo heel ingewikkeld om dat uit te leggen, hè, via olie en zo. 750 miljoen, waar moet die volgens u aan besteed worden? Nou, als dat, die 750 miljoen, die moet natuurlijk absoluut besteed worden aan midden- en kleinbedrijven in ontwikkelingslanden. Dat is geen enkele discussie, alleen eigenlijk zou ik daar nog heel veel meer over willen zeggen, maar ik denk dat we nu aan het uit. van <lacht> <binnen> de 10 <lacht> minuten aan jullie gezichten te zien. Heel, heel mooi aangevoeld. <lacht> <lacht> <lacht> nou ja, ik, ik, ik hoop dat dit het begin is van een discussie. Dat hoop ik ook, en dat is ook uh, ja, Dat hoop ik echt uh, ja. uit de grond van mijn hart. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. We spraken met Frank van der Linden, goede doelenkenner. En het ging over het beleid van de Esther ploemen van de PvdA. En voor meer informatie kunt u altijd even kijken op onze website nieuwshow.nl. De grootste bedreiging voor de veiligheid van de Verenigde Staten... zeggen ze daar, is een omvangrijke cyberaanval. Amerikaanse defensiespecialisten verwachten... dat internationale conflicten in de toekomst... zullen worden uitgevochten op een virtueel slagveld... compleet met cyberlegers en cyberwapens. Oorlog via internet dus. De NAVO heeft vorige week een handboek samengesteld met de regels... over het voeren van een cyberoorlog. Maar of de vijand zich daaraan zou houden? Nou. De ontwikkeling op het nieuwe slagveld... wordt met grote belangstelling gevolgd door internetsocioloog... Albert Benschot van de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen, fijn Goedemorgen. dat je bent. Hoe ziet zo'n cyberoorlog uh, eruit wat die Amerikanen zich voorstellen? ja uh, uh, misschien moet je wel zeggen, hij, hij, hij ziet er niet uit. Je, je, je ziet alleen de consequenties uh, uh, uh, daarvan. Uh, maar wat men zich dus voorstelt, is een, een, een zeg maar meer een. Uh, als je het echt over cyberoorlog hebt, niet over een. een, een, een, in, een algemene, in het algemeen een internetactie. Uh, dan heb je het over een grootschalige aanval op de, op de infrastructuren van een, uh, van een land. Waarin gewoon alles lam gelegd wordt. Waarin je in principe alles lam kan leggen, omdat het ja, tegenwoordig zo is. Wat, wat is er niet afhankelijk van computeraansturing of... Uh, uh, computer energiecentrales besturen? niet meer werken, ziekenhuizen niet meer werken... communicatiemiddelen niet meer werken? Wat je maar wil. Oh. Ja, uh. juist. Uh, technisch gezien is men daar vanuit veel kanten toe in staat, hè? Nou, zeg maar, een echt grootschalige aanval, dat is, uh, da da daar moet je wel goed uh, voor zijn. Maar het, het principe is natuurlijk wel, als die middelen eenmaal uitgevonden zijn, uh, dan kunnen jij en ik uh, met een beetje inspanning en een beetje talent kunnen ook dat soort uh, wapens uh, gebruiken. Het zijn dus ook echt. er zijn veel, veel meer actoren in het veld. Uh, en ook de kleintjes uh, kunnen dus hele krachtige wapens. Uh, Hanteren. En dat vergroot natuurlijk aanzienlijk de risico's die Want Noord-Korea wordt ervan verdacht, de allerlei dingen in Zuid-Korea ja. hebben lam gelegd. De Verenigde Staten worden ervan verdacht, in Iran de uh, centrifugeprojecten lam ja. te hebben gelegd. Ja, ja precies. N uh, niemand erkent dat, maar... Nee, maar dat weten we intussen wel, dat bijvoorbeeld zo'n stuksnet uh, aanval... En dat zie je dus aan de effecten. Stuksnet, zo wordt uh, zo'n aanval genoemd, hè? Ja, dat was een stuksnet aanval. dus dat is een, een aanval waarin uh, zeg maar de computers die de uh, uraniumverrijkingsfabrieken dus aansturen uh, zijn gemanipuleerd. Waardoor uh, een paar duizend van die centrifuges uh, uh, gewoon kapot zijn gemaakt, dus feitelijk gesaboteerd. Uh, waarvan de NAVO, uh, uh, althans de, de deskundige van de NAVO, het is niet een officieel... Uh, besluit, het is een, een, een document van geleerden, gewoon nu zeggen... in feite is dat gewoon een oorlogsdaad, een daad Want? van geweld... Uh, tegen een ander land waarvan de, waarmee de oorlog dus niet uh, verklaard is. Dus wat dat betreft, als we het over verantwoordelijkheid hebben... voor wie, de, uh, uh, uh, zeg maar, wie het gevecht aangaat, dan, dan is dat wel inmiddels bekend... dat dat uh, in dit geval een amerikaans israëlisch initiatief geweest is. In 2007 vond eigenlijk de eerste cyberoorlog plaats in Estland. Uh, men, men, men dacht dat dat aanvallen vanuit Rusland waren. Ja. Dat is natuurlijk ook niet toegeven. Was er toen een, een, een, een golf van, van uh, ja, een schok? Ging er een schok door de wereld? Ik bedoel, dacht men toen allemaal: oh, dit kan gebeuren, en nu gaan we het helemaal anders doen. Ja, en toen is er eigenlijk ook pas voor het eerst binnen in NAVO verband de discussie gekomen van: is dat nou een, een, een aanval in de zin van uh, uh, van het statuut van de NAVO op een bondgenoot? Grap, ja. Want dan zijn de consequenties duidelijk. Want er is bijvoorbeeld... geen wetgeving voor of wel? Nee, daar, daar, zeg maar de definitie van wat nou precies een cyberoorlog is wanneer je iets een oorlog uh, kan noemen uh, dat is natuurlijk uh, uh, zeg maar, ja, in de, in de pers wordt daar heel veel, uh, bijvoorbeeld de confrontatie die er nu plaatsvindt van dat bedrijf in de, die provider ja. in Zeeland uh, ik zag dat dat in, in zowel in NRC in, in Next als in de Linda die ik toevallig online zag <laughs> dan gelijk een cyberoorlog wordt genoemd daar moet je mee oppassen met dat soort grote, uh, uh, gro grote woorden daar gelijk aan te pakken, maar in in het geval van, van Estland, waarin je refereert. Ja. Uh, dat, dat was een grootschalige aanval... waarbij echt substantiële delen van de infrastructuur werden, van Estland... werden platgelegd. Estland, een heel hoog ontwikkeld land wat dat betreft uh, qua infrastructuur. Uh, en waarvan de vraag was... Is, mo moeten we dat nou als een oorlogstaat? Uh, uh, en in, wat was het antwoord de daarop? Um, ja, de geleerden zijn het er eigenlijk niet helemaal over eens... of je dat een oorlogsdaad moet noemen. En vooral niet, uh, omdat je dus, uh, wat, wat altijd bij dit soort conflicten het probleem is... van wie is daar nou eigenlijk voor verantwoordelijk? Want de verantwoordelijkheid, uh, zeg maar, pas, pas als je kan, kan aangeven... dat een staat, uh, in dit geval was de lachte verdenking op Rusland... Uh, daadwerkelijk verantwoord, uh, verantwoordelijk is voor, uh, voor die acties... Um, uh, dan, dan kan je pas zinvol gewoon over een, over een cyberoorlog uh, spreken. Maar dat is, de daders liggen natuurlijk meestal op het uh, kerkhof... Uh, en worden pas achteraf, wordt pas vaak uitgemaakt wie daar nou achter zit. Maar goed, met dit soort scenario's moeten de Amerikanen... en dus ook de Russen en de Chinezen enzovoort en wij, nu, nu gaan werken. Precies, en, en wij ook. En wat, en wat zijn die scenario's dan? Nou ja, die scenario's die zijn dus dat, dat, dat, we, dat we nu dus weten... dat um, uh, een groot deel ook van onze vitale materiële infrastructuur... zoals je net al noemde, dus de water watervoorzieningen... Is. dat die dus kwetsbaar zijn. Kan je daar uh, tegen beschermen? En dat die dus heel moeilijk, uh, en de meeste zijn het erover eens... dus eigenlijk niet goed verdedigbaar uh, zijn... omdat daar altijd gewoon kwetsbaarheden dus, uh, in zitten... die geëxporteerd worden. Uh, en wat worden. zijn die kwetsbaarheden? Um, is dat persoonlijk gebruik van computers of wat is dat? dat? Dat is het zeker ook. Een heel groot deel van die, uh, van die aanvallen vinden plaats omdat mensen hun uh, ja, uh, te veel wachtwoorden hebben, hebben prijsgegeven. Maar er zitten ook gewoon in, eigenlijk in alle software waar, waar we mee werken, al die computertjes die, uh, die hier ook op de tafel staan en die in je binnen, binnenzak hebt zitten. Die zijn dus notoir slecht beveiligd. Uh, en uh, dat betekent dat de veiligheidslekken die daarin zitten... die kunnen dus geëxporteerd worden, zoals dat dan met een mooi woord uh, heet. Dat betekent, dat zijn gewoon de, de deuren... via welke men binnenkomt in die systemen. En de controle kan overnemen. Ja. En als je eenmaal de controle hebt overgenomen... over die aansturingscomputers uh, uh, die dat, uh, dat soort processen aansturen... ja, dan kan je... Dan Uiteindelijk kan... is dat een fluitje van de cent. Ik kan me nou, nauwelijks voorstellen dat je het pet er gewoon op die manier inkomt. Nee, bij petten zal het wat moeilijk zijn. Maar we hebben hier in Nederland ook al bijvoorbeeld een voorbeeld gehad... van de sluizen bij veren... Uh, uh. Uh, nou ja, Je kan dus gewoon met je eigen laptop kan je, uh, opzoeken waar het besturingssysteem staat. En in dit geval was het heel makkelijk om in te breken. Uh, de de beveiligingsexpert die dat uh, naar voren heeft gebracht... die hoefde maar twee keer te raden naar wat het wachtwoord was. In uh, veren in dit geval. Ja, <laughs> ook niet heel erg slim ingesteld. Het was toch net geen wachtwoord? Dat is er ook zo vaak dat het gebruikt wordt, toch? Uh, dat is een andere. Dat, uh, in zeer veel apparaten dat, is, uh, ja, dat neemt enorm toe... Heel veel mensen die hebben nu tegenwoordig thuis zo'n zo uh, zo draadloos opslagapparaat uh, staan waarvan men beweert dat, dat heel erg veilig is. Maar of daar zit geen paswoord op, of die gebruiken standaard paswoorden. En die zijn gewoon vrij verkrijgbaar op het internet en bij de, zeg maar, bij de normale inbra inbraakpakketten die je hebt. Is dat gewoon in, in, in, biblio zit dat in bibliotheken ingebouwd? Dus dat hoef je gewoon zelf al helemaal niet meer op te zoeken als je maar daarin wil breken. Is het feit dat er maar zo'n ongelooflijk kleine groep mensen is, volgens mij die de, de enorme complexiteit doorziet van die technologie die ons dagelijks leven nu beheerst. En dat de, de meeste mensen er eigenlijk helemaal geen echt verstand van hebben. Is dat niet onze grootste kwetsbaarheid? Ons... Ja, misschien gaat dat nog wel veel verder. Want je zegt van dat er maar heel weinig mensen zijn die daar verstand van hebben. Uh, misschien zijn die er wel niet. Um, en dat is eigenlijk ook een stelling die ik in mijn boek heb uh, uitgewerkt: van, uh, dat, dat de software waarmee we werken dat die zo ongelooflijk uh, uh, omvangrijk en complex uh, geworden is dat er bijna niemand meer is die dat geheel kan, over, uh, kan overzien. En, en dat is dat, een dat ook een van de redenen is waarom er uh, in elke nieuwe versie van de software toch telkens gewoon weer. Gaten blijken te zijn. Maar dat is ook een beetje zo het doemscenario waar Koet die, die dat ooit had, hè, dat ja. de technologie zichzelf zo snel uh, verbeterde, dat de mensen eigenlijk hulpeloos achterbleven wat wij straks geregeerd worden door onze technologie? Nee, dat geloof ik ook niet, want technologie <laughs> op zich doet niks. We doen het gewoon zelf. Maar het probleem hier is dat we nou ja, wel werken dus met software die, die, die, die, die, uh, die zo omvangrijk ja, en, en, complex. en complex is, dat er Um, heel veel specialisten zeggen van... we begrijpen het ook niet meer, althans niet de totale samenhang. En dat is ook een probleem, dat we dus... Um, bij elke nieuwe generatie software... krijgen we telkens weer software met enorme gaten erin. Als je dat dus zou vergelijken met uh, bijvoorbeeld als, als de, de auto's die we kopen... die worden van het voor goed op veiligheid uh, getest. Maar wat we dus op het internet doen, in, in, in cyberspace... Daar, we, daar werken we dus echt met krakkemikkige... eigenlijk met hele krakkemikkige, gevaarlijke auto's... die die, die overal op stuk kunnen lopen. Ja, dat zal me tot daaraan toe. Ja. Als die uh, vitale delen van de maatschappij maar op een goede manier beschermd zouden zijn. Maar dat kan dus klein niet, want die systemen zijn uiteindelijk ook krakkenmikken hebben voor nu. Um. Ja, kakkemikker gaat misschien te ver, nou ja, maar goed. daar zitten zit zeker gewoon gaten in. Hè. Het probleem is in, in, in cyberspace, je hoeft af te aanvallen... hoeft je dus maar één gaatje te vinden, één achterdeurtje te vinden. En, uh, ja. en, en je kan het hele systeem manipuleren. En de verdediging, die moet dus zeg maar, op alle punten altijd goed zijn... Ja. Uh, uh, en, en dat is een beetje de metafoor van er is dus altijd een zwakke schakel en als je die niet in de software zelf uh, vindt, dan vind je altijd wel iemand die uh, uh, uh, te veel wachtwoorden prijsgeeft of op, of op de, verkeerde, de verkeerde klik geeft op een, uh, een e-mail die je ontvangt... waardoor zijn computer bescherm, uh, geïnfecteerd wordt. Maar de, de Britse cultuurhistoricus is uh, Misha Glennie. He, die heeft ja. het, het boek Dark Market geschreven. En hij stelt eigenlijk dat we veel meer gebruik moeten maken... van die, die nerds, die die-hard die die computer-nerds... Die, uh, uh, die nu nog best wel die nu op worden gepakt als ze een, een, een misdrijf hebben begraafd... dat het veel meer gebruik van hun talenten moeten maken... en dat dat nu eigenlijk niet gebeurt. Ziet u daar ook mogelijkheden? Ja, zeker. Ik denk ook dat dat... Misschien is dat wel de enige, enige weg. Als je dus wil weten hoe sterk iets is... moet je gewoon ja. mensen gewoon uitnodigen om daarop uh, in te breken... en met behulp van dat soort uh, mensen... gewoon ook die software uh, verbeteren, be, be, verder beveiligen. Dus die vervullen een enorm belangrijke uh, rol in dat uh, geheel. Maar het probleem is dat heel veel bedrijven daar natuurlijk gewoon heel, heel zwijgzaam over doen. als dat dus weer eens ingebroken is. Ja. Dat is een probleem omdat, nou ja, neem het voorbeeld van de banken. Uh, daar is al zoveel keer op ingebroken. maar het wordt, het wordt verzwegen om begrijpelijke uh, redenen. omdat men uh, zeg maar uh, betrouwbaar over wil uh, komen. Uh, die zouden eigenlijk gewoon ook verplicht moeten zijn... om aan te geven uh, wanneer dat daadwerkelijk is, is, is ingebroken. En het, uh, nou ja, het is natuurlijk nooit leuk als er bij, bij je ingebroken nee, maar wordt. Consumenten... Maar je weet dan wel wat, wat er in je eigen huis onveilig is in ieder geval. Maar het is toch eigenlijk vreemd... dat in dat opzicht eigenlijk nog geen cyberoorlog is uitgebroken? Misschien is dat nog wel het meest vreemde. Dat, dat eigenlijk onze structuur gewoon zo kwetsbaar is. En men, uh, ja, men heeft heel veel... E angst voor hackers. Maar als we het als we nou gewoon bijvoorbeeld even tot Nederland uh, beperken... we hebben gewoon heel veel en heel veel getalenteerde hackers. Uh, uh, maar die zijn zeg maar zo goed van zin... Uh, dat ze nog nooit echt, echt kwaadaardige dingen hebben gedaan. Dat zijn gewoon de comput computernerds... die nu nog heel ja. leuk vinden om gaten ja. te vinden. Uh, uh, maar die worden dus niet ingezet. Maar dat is angst nee, nee, veel en veel te weinig, maar je, je hebt dus gelijk... Dat het, het, het is voor mij ook moeilijker te verklaren... Waar, waarom er nog eigenlijk zo weinig is uh, ja. uh, gebeurd... Dan, dan wat er dus wel allemaal gebeurd is. De NAVO heeft een handboek uitgebracht... hoe te handelen bij een cyberwar. Ja. Wat staat daarin? Uh, daar staan voor het eerst... Uh, nou, het, het, het is nog niet een officieel... Het zijn de aanbevelingen van, uh, van deskundigen. Daar staan, uh, voor het eerst staan daar eigenlijk de rules of engagement in. Dus... Um, wanneer is een cyberaanval daadwerkelijk een daad van geweld? Dat is de eerste vraag, waar we het net ook over hadden. Um, wanneer mag je terugslaan? Uh, en met welke middelen? En met name ook, waar, waar mag je op terugslaan? Um, omdat cyberwapens in het algemeen de neiging hebben... dat ze gewoon zich over het hele internet uh, verspreiden... en ook heel snel allerlei... Civiele, dus burgerlijke uh, voorzieningen, dus, uh, dus aantasten. En daar zijn dus in dat rapport, zijn dus zeg maar, de condities uh, vastgelegd van wanneer. Dat, dat je geen ziekenhuizen platlegt. Uh, precies, ja. ja. ja. Nu, nu nog even de vraag natuurlijk of de vijand, als we die al hebben, of ze zich daaraan gaat houden. Dat die denken, oh, die NAVO vindt dit, nou, dat doen we dan. Nee, dat, dat blijft altijd een probleem. Dus je moet, je, uh, je moet ook een goede defensie hebben en je moet, uh, je moet uh, terug kunnen slaan. Maar het is natuurlijk wel ontzettend belangrijk dat je gewoon voor jezelf je regels opstelt... en de vraag stelt van in hoeverre het traditionele oorlogsrecht ook uh, uh, voor cyberoorlogen. Ja, het is dus belangrijk genoeg dat er nu over nagedacht wordt. Zeker weten, ja. Hartelijk dank voor je uitleg. Cyberwapens, dus op het virtuele verslagveld. Die zijn ingezet en worden steeds krachtiger en destructiever. En de Amerikanen, zo bleek, zien een cyberoorlog zelfs als de grootste dreiging voor de veiligheid van hun land. Nu hoorde daarover internetsocioloog Albert Benson. Hartelijk dank. I might wait We'll Basgitarist die hem niet los wil laten. Of juist wel eigenlijk. Goed, Andy Burrows was dit. Because I know that I can. Supermarktketen de Aldi ontstaan in Duitsland... en inmiddels populair in heel Europa en ook Amerika. Is niet alleen een supermarkt, het is een lifestyle. Het bedrijf is deze week de concurrentie aangegaan met de Duitse spoorwegen. Je kunt nu dus de Aldi-bus pakken... die dezelfde route aflegt als de Duitse trein. Alleen dan wel voor een Aldi-prijs. En daarmee zet, zoals we het in Duitsland noemen... de Aldi-sierung van de Duitse maatschappij door. Hoe goedkoper, hoe beter. En over de Aldi-lifestyle gaan we praten met... Duits correspondent in Nederland, Annette Birschel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, om uh, met die Aldi-sierung te beginnen. Wat betekent dat eigenlijk? Nou ja, Dat is een begrip, dat is eigenlijk uh, volgens mij 2005 of zo in Duitsland... Is het uh, opgekomen. En uh, het betekent eigenlijk inderdaad ja, dat je voor, voor uh, uh, dat je iets koopt voor weinig geld. Maar het moet altijd, en dat is wel belangrijk in Duitsland... dat het een uh, prijs-kwaliteit verhouding heeft. Dat prijs hè, dat is een heel erg uh, belangrijk woord in Duitsland. Ja. En, um, ja, en dan, uh, en dan daar is dus, zijn twee dingen gebeurd. Dus Duitsland, Duitsers uh, letten dan heel erg op de centjes. Maar te, uh, op de gelijke tijd uh, heeft de Aldi ook... Uh, uh, ja, toch een hogere kwaliteit uh, blijkbaar in zijn producten. Dus dan, uh, dan Hoog, gaan er steeds meer mensen... Hogere kwaliteit dan wat? Van de producten, dus ja, bekend is het verhaal van de Aldi-wijn. Uh, heb ik me laten vertellen, trouwens ook in Nederland. Dat, mm. dat gezegd wordt, nou, dat is hele goede wijn, dus. En ook andere producten. Um, ik ken nog uit mijn studententijd dat we een keer eieren bij de Aldi hebben gekocht. En die smaakten naar, naar, naar vis, omdat die kippen dus vis mee hadden gekregen. Nou, dat is al lang niet meer zo. Okay. Wat je in Duitsland bijvoorbeeld ook krijgt bij de Aldi, zijn heel veel biologische producten. Omdat Duitsland daar... Ja, daar ja, ja. zijn ze dol op en dat willen ze graag dus ze hebben. ze spelen ook nog goed in op de sentimenten? Ja, dus uh, dat is een uh, proces geweest van twee kanten. Dus maar het belangrijkste ene kant, is goedkoop zijn, hè? Uh, nou, nee, dat moet de verhouding zijn. Dat, hmm. Je kunt echt niet zeggen dat... Uh, uh, opeens zeggen, nou, als het maar goedkoop is. Nee, dan moet ook iets tegenover staan. Dat Wat, uh, blijft nog steeds. Toch opmerkelijk dat zo'n uh, supermarktketen zich dan gaat bezighouden met vervoer. Ja, nou ja, nu kan het. Uh, daar is dus een wetswijziging was voor nodig. Is. De hele liberalisering wat je hier in Nederland al hebt... daar is Duitsland uh, trager mee. Dus het mag nu. Het kan nu. En daar speelt al die dus... Ik vind het erg interessant. Die spelen er handig op in. Dat ze zeggen, nou, uh, Duitsers... Uh, gaan misschien ook bij het vervoer niet meer zo... waarde aan hechten aan... Uh, ja, ook een comfortabel reizen... aan een beetje luxe. Duitse treinen, huh? die hebben ook een zekere mate van luxe. Maar Duitsers kijken. Dan gewoon op de prijs. Als het maar veilig is. En, dan en treinen zijn we in verhouding aan. duur, geloof ik. Hè? Zijn uh, vrij duur, ja. ja. ja. En, en gaan we dan met de bus van de ene Aldi-vestering in München, <laughs> gaan we naar de Aldi vestering ja, op het bedrijventerrein in Berlijn? Ja, misschien ja, maar dat ja. zou dan ook wel niet kunnen. Want ik ben als wel heel iemand treurig, hoor. Als iemand naar de Aldi gaat, dan moet hij een auto hebben om zijn hele auto vol te laden. Dat, uh, ja, dat is echt een fenomeen in Duitsland. Uh, uh, dat je dat doet. En ik, ja, ik vertel uit het voorbeeld van mijn broer... die uh, dan met zijn... Uh, ja, die hoeft echt niet uh, zuinig aan te gaan... want die heeft genoeg geld. Ja. Maar dan gaat hij dus met zijn dikke grote auto... Uh, op zaterdagochtend gaat hij naar de Aldi of naar de Real... dus niet alleen de Aldi trouwens. Hè, dat is ook de Lidl's. Lidl's en de, ja. We kennen ze allemaal, allemaal ja. Duits. Naar zo'n discounter. Naar een hele bedrijventerrein... waar één discounter aan de andere is... En daar heeft hij ontzettende pret bij... dat hij dus uh, met name goed spul voor heel weinig geld krijgt... Hmm. Dus wat je eigenlijk ziet is in Duitsland... en dat heb je inderdaad, het is een lifestyle. Is, uh, dus in, ja, nu komt het vervoer erbij, maar je ziet het ook bij hotels en bij alles. Het is eigenlijk dit van, um, uh, uh, voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Maar is dat een maar gevolg dat is van, het. De, van de crisis? Is of is dat, gewoon de, is, nee. de, is dat de inborst van, van de Duitse consument? Nou, het is begonnen in de, in de crisis inderdaad. Uh, 2005, zoiets in Duitsland, toen recessie heerste. Toen kwam ook één uh, grote elektronica-keten... De prachtige slogan: uh, Guides is geil. Dus uh, vrek zijn is ja, <lacht> nog meer dan hip. Uh, Jij ja, um, komt ook niet even, even niet op het woord. En toen. <lacht> nou, ga je, nee, nee, ik wil nee, juist ja, duidelijk maken dat dit door. niet alleen de seksuele connotatie nee, heeft. Nee, Nee, nee, nee, nee. <lacht> um, dus. Uh, nou, maar toen werd het dus. Inderdaad, kwam een imagoverandering. En toen werd het hip. En op een gegeven moment, nu is het echt zo'n. Ja, dat is niet alleen maar hip, het is gewoon een. Uh, dat doe je, het hoort daarbij bij de, bij de cultuur. Maar net al die winkels in Duitsland, is dat iets anders dan in Nederland? Ik kom hier wel eens, uh, uh, hier in, in Haarlem bijvoorbeeld, in zo'n al die zaak, en daar overvalt je toch een grote treurigheid. Uh, de, de, de zaak wordt daar dus in kartonnen dozen neergezet. en je mag zelf de pakken de, de openrukken. Ja, ja. En vervolgens sluit je aan in een 30 meter lange rij. omdat er twee kassa's zijn en veel te veel types. en je kan, geloof ik, alleen contant betalen. Nou, ja, dat, ja, dat is, is heel, heel lang, lang geleden. Nee. nee, helemaal niet. Dat is, nee. Maar dat is. Um, kijk, de, de producten zijn denk ik anders in Duitsland. Uh, ja, want goed, de, de consumenten wilden er ook iets anders hebben. Ze koken anders en, en dergelijks. Maar wat de, de, heel interessant is, de ontwikkeling is: je koopt iets en je wilt geen pret meer hebben. Het plezier om te gaan shoppen, wat, wat uh, in shoppingmalls en in binnensteden werd het zo gezegd. Nou, het moet ook een belevenis zijn. Precies wat Albert Heijn bijvoorbeeld niet echt wil. Met, met een blad en dat je het gezellig maakt en dat de paashaas langs komt. Ja, maar Albert Heijn had toch nu ook gezegd dat ze binnenkort ook de richting van een ja. discounter op willen. Maar denk je nou werkt dat ze het uiteindelijk... daar inderdaad in kartonnen dozen neer gaan zetten? Ik mag toch hopen van niet, zeg. Nou, ja, daar, ik kan het alleen maar toestemmen zeggen. Ik vind het ook niet leuk. Ik, ik, maar snap blijkbaar trouwens is, is ook in Duitsland snap ik het ook niet. Daar is blijkbaar behoefte aan. Maar het is niet alleen behoefte. Het is ook, in Duitsland heb je zo'n soort van sport... Dat je dat je doet dat, dat, dat hoort er gewoon zo bij. En uh, ik ik dat is een absolute uh, verandering in Duitsland. Tegelijkertijd heb je, wat, wat je ook nog hebt, dat ze wel ontzettend waarde hechten aan dure luxe dingen. Denk aan die grote auto's, denk aan hele luxe vakanties. In Italië gaan ze in die hele dure uh, huisjes en verbouwde boerderijen Durologes zitten. Dure horloges is ook zo'n Duits. Dure horloges, ja. dat is, is, loopt echt parallel. Het is echt een fenomeen. En dat is, dat is die, die, die voor al die siren, zeg maar, dat, is, dat heeft echt alleen met eten te maken. Ja, nu is dat vervoer dan uh, Etenburg, ook aan de, uh, Maar uh, nou, je Welke het, etenkleding heb je inderdaad? Uh, daar heb je het ook. Nou ja, op, op ten duur met telefoons heb je. Dat is ook een, uh, volgens mij een Aldi-handy, uh, ja. een Aldi-telefoon. Dus voor die categorie is eigenlijk, is, is, is het geen sta, uh, hoef je geen status meer hoog te houden. Door nee, de het, is winkels, dus, dat is het is dus echt iets waar, waar je kunt zeggen: nou, je kunt ook zomaar met een Aldi plastic zak. Uh, rondlopen. Hmm. Nou ja, Het knappe is, volgens mij zijn de, de broertjes Albrecht of zoiets. Hè? Ja, het zijn de rijkste Duitsers die er ja. zijn, geloof ja. ik. Hè? Ja. En echt zijn... miljardairs, of ja, niet? En, ja, rijkste familie en ze leven nou, heel teruggetrokken. Uh, ja, hoe krijg je voor elkaar, zeg, de 4 uh, eurocent op een fles appelsap te kunnen verdienen en dan zo je zakken vol te Nou, propen. Volgens mij was dat met de familie van Woolworth, wat natuurlijk ook eigenlijk zo'n ja. winkel is. is ja, maar die hebben er lang over gedaan. Uh, ook zo geweest. Nou, Aldi is natuurlijk ook al behoorlijk lang. Ja, maar hoe dat het is het? 200 doen. jaar of zo. Ja, maar dat ze iets. iets uh, uh, dat ze inderdaad um, zo'n impact hebben, dat vind ik interessant. Op een cultuur, op, uh, van, uh, van een volk. Wat eigenlijk bekend stond als, als ja, heel erg op uh, kwaliteit ja. en. en Chic. Ja. ja. Nou, het blijft natuurlijk niet bij die bussen. De volgende ideeën. Is dat al duidelijk in de Duitse pers? Want, ja, je hier kunt, kan. Je ja, kunt eigenlijk van uitgaan. Het is, uh, ik wil ook... Klemton, hè. Het is ook niet alleen de Aldi die Duitsland nu uh, nee, nee, nee. overneemt, maar het zijn überhaupt de discounters die dat doen, want er zijn ook nog heel veel meer. Uh, maar ja, daar kun je over nadenken, dat uh, als op een gegeven moment de hele uh, verzekeringsmarkt wordt uh, opengegooid voor ziektekostenverzekeringen, dat gaat ook uh, op den duur gaat dat uh, denk ik gebeuren, dat wordt verwacht, dat je nou op een gegeven moment ook zo'n Aldi-verzekering hebt. Maar ja. is, uh, zijn wij Nederlanders, lopen we in de foodstraw van de Duitsers? Ik bedoel, want uh, uh, bij de je ziet nu veel aldus. In Nederland gaat veel mensen... En uh, het ja, gekke is dat in Nederlanders... die precies het tegenovergestelde gebeuren. Oh, wij gaan zieker en duurder komen. Ja, als je denkt... Uh, in, toen ik naar Nederland kwam, uh, was het eigenlijk zo'n... Uh, nou, doe maar gewoon. Je mocht eigenlijk niet laten zien dat je uh, ja, iets meer had. Inmiddels zie je van die hele grote auto's. Het is nu absoluut... bijna uh, hoort erbij dat je een hele dure keuken hebt. Uh, met uh, in het middelpunt de magnetron. Want uh, echt... Uh, Boven ja, doe je dan ook niet. Ja. En dat je het moet heel, thuis... heel groot. De auto's. Uh, je hebt de miljonairsfeer, uh, is eigenlijk ook zo'n symbool daarvan. De glossies. Maar nou, het is niet voor niks uh, failliet, hoor. Het is failliet gegaan. Maar je hebt ook van die meiden die rondlopen met de grote logos op hun tassen, ja. op hun schoenen. Of... Maar is en... dat anders dan in Duitsland? Nee, maar het, is, het was ongewoon voor Nederland. Het okay. was een nieuwe. Dus ik zie in Nederland eigenlijk zo de trend uh, anders uh, gaan. Je mag wel laten zien, inmiddels in Nederland: ja, dat je geld hebt. En dat je ook bereid bent meer uit te geven. En zo kun je eigenlijk zeggen dat Nederlands en Duitsers. Nou, die, die trekken naar elkaar toe. Over een op. jaar krijg jij op Sinterklaas <laughs> een Aldi-riem. En die draag je met zo'n dikke met trots. A, met trots. Ja precies. <laughs> ik had jullie allemaal zo'n Alditaat mee moeten nemen. Alditaat, ja. Taat? ja, ja je maar dat ik moet pak ze nog zelf dus. Heel goed. Dank je wel voor dit gesprek. We spraken met Annette Wierschel over de aldi sieroom die overal, maar vooral in Duitsland toeslaat. En uh, het duurt nog een paar jaar... maar dan zijn de Duitsers en de Nederlanders eigenlijk op alle terreinen gelijk. Kijk voor meer informatie op nieuwsshow.nl. Je zou er eigenlijk van uitgaan dat een dinosaurie het grootste ei ter wereld heeft gelegd. Maar dat is dus niet waar. Het record mag worden toegeschreven aan de zogenaamde olifantsvogel. De eieren van het uitgestorven dier konden tot 34 centimeter groot worden. En volgende maand wordt er een gefossiliseerd exemplaar in Londen geveld. Wat de olifantsvogel voor dier was, hoe hoog de waarde van zo'n ei is, gaan we allemaal bespreken met fysio's, geograaf Kenneth Rijsdijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u, u wist natuurlijk al lang dat er een olifantsvogel ei was. Ja, ja, ja, ja. Dat, uh, die die olifantsvogel, die 400 kilo zware uh, loopvogel van Madagaskar, daar was ik uh, al mee bekend. Uh, en uh, nu ben ik zelf geen ooloog. Uh, uh, u noemt mij fysiogeograaf. Maar ik ben fysisch geograaf. Maar de ooloog, dat is natuurlijk de wetenschap over eikunde. En er zijn in Nederland heel veel oologen... Het ja, dus geen, geen stotterziekte. Het is absoluut niet. Nee, dan, ja, je hebt ook mensen die zeggen oologie... afhankelijk van de verrassing die uh, de vondst van het ei Ik zou het maar op een fysioloog houden. Lijkt me makkelijker. <laughs> maar in ieder geval oologie. Dan kun je aan het ei uh, bijvoorbeeld allerlei kenmerken... van wat voor vogel het geweest is, uh, hoe groot het beest is geweest. En die van de olifantsvogel, dat was uh, een van de grootste eieren... die uh, bekend uh, is... En uh, ja, dat beest dat heeft uh, nog uh, korter dan duizend jaar geleden geleefd op het eiland Madagaskar. En hoe groot was hij? Uh, drie tot vier meter uh, hoog was het beest. En ja, hij woog zo zwaar als een oeros. En hij legde dus kolossale eieren, groot, uh, nou, groter als een voetbal. En ik heb hier een stukje ijs oh. eierschil meegenomen. Hoe kan dat? Nou, dat is gewoon uh, niet zo groot. Hè. Je kunt het makkelijk in je tas uh, meenemen. Ja, maar ja dat, dat heb begrijp ik. ik maar, maar hoe kom je nog aan, aan een... Ik heb een uh, collega die is op Madagaskar geweest. En de duinen liggen daar uh, uh, voor een groot deel nog vol met van die eierscherven. Gewoon kapotte. Uh... Ja, ja, precies. Uh, dat beest dat legde dus zijn eieren in de duinen. En de uh, Malaganezen, als ik het goed uitspreek, de mensen uit Madagaskar die uh, archeologische opgravingen hebben uitgewezen... dat die, die eieren zo rond Pasen waarschijnlijk uh, massaal opaten. Het, het is een flink dikke uh, ei. Het ja. lijkt een beetje op uh, een, bijna een dakpannen dikte. Ja, klopt. Hij is uh, drie millimeter dik. En ik heb thuis nog eventjes wat oologie bedreven. Ik heb de dikte van een kippenei uh, opgemeten. En dat is uh, een tiende van de dikte van dit ei... Dus je kunt je voorstellen dat zo'n uh, zo kippenei. Uh, dat kunnen bijvoorbeeld ratten heel makkelijk opvreten. Oh. Maar zo'n ei met zo'n dikke ijs. Daar was geen natuurlijke vijand voor? Nee, behalve natuurlijk de mens. Yeah. Ja. Want uh, uh, uh, hoe gebeurde dat? Ik bedoel, is het de mens was de vijand. W wat is er precies gebeurd? Ja, nou, we weten dat dat beest uh, waarschijnlijk uh, zo rond. Uh, nou, uh, Vage bronnen, het is zeker duizend jaar geleden uh, uh, heel zeldzaam geworden. Waarschijnlijk is het uitgestorven voor 500 jaar geleden. En uh, uh, waarschijnlijk door toedoen van de mens. En die hebben dat. zo uh, was het een lekker biefstukje. Wat was het? Nou dat? ja, het is natuurlijk een reuzenkip. Dus je uh, moet je eens voorstellen dat je gewoon een bout hebt van, uh, van een. Uh, ik heb wel eens zo, naar zo'n bot gestaan. Eén zo'n onderbeenbot is uh, een meter hoog. Zo. Dus je hebt gigantische kippen En dat, re dat rende <laughs> heel hard. Ik bedoel, het is een beetje zo'n struisvogel. Ja, voor, uh... ja. Hij had ook een, ik, ik heb de schedel gezien van het beest. Dat is echt uh, in het uh, natuurhistorisch museum in Londen. Dat is echt uh, uh, nou, uh, bijna een halve meter groot. Met een enorme snavel. Het was gewoon een soort dinosaurus. En, een, uh, en maar ik krijg de indruk dat het wel een uh, uh, vreselijk vriendelijk beest was, of niet? Ja, daar zijn we nog niet over uit. <laughs> um, de vondsten, archeologische vondsten laten zien dat uh, sommige van die botten die zijn door de mens zijn uh, bewerkt. Dus betekent dat ze zijn afgekloven. En er, zijn dus ook, er is ook een vondst van. Dat uh, werd echt op gejaagd voor voedsel? Ja, maar waarschijnlijk ook vooral de eieren. Dat waren natuurlijk hele. Uh, uh, voedzame, uh, ja, uh, ideaal voedsel was dat. Ja, je kan Normig. met de hele wijk Pasen vieren met zo'n ei, toch? Nou, ik had uh, uitgevonden dat daar 7 tot 8 liter ei uh, nou. in zit. Dus <lacht> daar kun je wel een, <lacht> een hele onsmakelijk van beest. maken. <lacht> ja. ja, dus uh, onvoorstelbaar. Maar goed, dat beest is wel uitgestorven door menselijk uh, toedoen. Ja. En, en hoe, hoe weet men dat dan zeker? Of... Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, Wat we, wat we zien, en dit is uh, ook iets wat uh, de laatste uh, ja, 20 jaar... waar we als wetenschap steeds meer achterkomen... is dat eigenlijk alle vondsten van alle uitgestorven dieren... op alle plekken ter wereld, die zijn uitgestorven in de laatste 50, 60.000 jaar... He, toen de mensen ook op de aarde rond begon te lopen. Dat die allemaal eigenlijk uh, uitsterven. Op het moment dat de mensen, bijvoorbeeld op eilanden komen, of op het moment dat de mensen gebieden betreden. En daarvoor hebben ze tienduizenden, honderdduizenden jaren lang kunnen voortleven... soms zelfs miljoenen jaren lang kunnen voortleven zonder uit te sterven. Aha, dus dus we zien dat alle, ja, alle vondsten uh, uh, of uh, vindplaatsen... die ouder zijn dan, menselijke, dan de menselijke tijd... daarin zie je nog de fossielen en de resten liggen van die beesten. Maar op het moment dat uh, de mens uh, komt op Madagaskar, op Mauritius... op de eilanden in de stille Zuidzee... Ja. Uh, in uh, het continent van Europa, dan gaan dieren massaal uitsterven. En dat kan ook door wel bacteriën of door stond. ziektes? Een of... heleboel redenen, want wij mensen uh, we bejagen ze niet altijd per se. Uh, want welke dieren bijvoorbeeld ook uitsterven zijn insecten. Die sterven ook massaal uit, onvoorstelbaar. Maar wat wij mensen doen, wij nemen altijd zonder dat we het weten... ook een heleboel dieren mee. He, Zelfs de rat, dat is bekend van het eiland Mauritius... maar ook alle andere eilanden, daar neemt de mens altijd een rat mee... Uh, dat doen we natuurlijk niet uh, ja. vrijwillig. Maar die VOC-schepen zaten vol met ratten. Uh, maar ook insecten. Hè? Niet zo lang geleden werd een uh, cruiseschip uh, verboden... om de Galapagoseilanden aan te doen. Want men ontdekte toen net dat een derde van de insectenfauna uit uh, insecten bestond die helemaal niet op de Galapagos horen. En je kunt je voorstellen als die insecten die er niet op horen... een succes worden, de andere insecten bijvoorbeeld uh, opvreten... Ja. of hun plek innemen, dan uh, sterven al die oorspronkelijke insecten uit. En dit zijn dingen die we nu net beginnen te leren en te realiseren. Onvoorstelbaar. Geen enkele natuurlijke uitsterving... de laatste 50.000 jaar behalve dan uh, door de mens veroorzaakt. En dan hebben we het over duizenden en duizenden dieren... De, de, ja, je denkt dat er die, die, die, die dinosauriërs, die werden toch, dat had toch iets Just, met een ja. explosie en een vulkan? Zeker weten, ja, 67 miljoen jaar geleden. Oh, he, dat is zo lang <laughs> geleden, ja, nou ja. ja. Er zijn natuurlijk uh, grote uitsterffases uh, bekend, waarin dieren massaal uh, uitsterven. En die hebben vaak te maken met een enorme catastrofe. Maar men spreekt nu steeds meer over onze tijd als de zesde grote uitsterffase... Je had er vijf namelijk gehad in de ge op de geologische tijdschaal. En het lijkt erop dat onze, de uitsterving die wij hebben veroorzaakt... Ja. dat die zeker van dezelfde grote orde is als die van... bijvoorbeeld tijdens uh, de overgang van Krijt naar Tetsjers... 67, 60 miljoen jaar het. geleden. Zo hard gaat het nu. Dus wij moeten nu ja. echt heel goed uh, uh, nagaan van hoe kunnen we dit uh, stoppen. Dan natuurlijk uh, worden we er uiteindelijk ook zelf het slachtoffer van ja. als we niet oppassen. Even, even terug naar het ei waar het allemaal om ja, begonnen is. Dat het ei, ei van e, 37 centimeter uh, dat wordt ja. verkocht. Wie willen nou zo'n? Ik, ik, ja. ik vroeg me trouwens even af. Hoe weten ze zeker dat dat een fossiel van een ei is? Want als je het zo ziet, kan je ook behandig als je met de schuurmachine ja, bent, klopt. toch? Ja, die toch? dingen worden op Madagaskar ook nagemaakt. Ik wou net zeggen, en, uh, dat is ik, logisch, ik probeer je dan iemand te vinden die dat ding <laughs> vast wil houden. Ik doe de schuren ja. wel. Nee, dat is een heel, heel goed punt. Uh, nou, wat heel erg belangrijk is, is natuurlijk de certificaten die bij zo'n uh, ei horen. Daar hebben we ook naar gevraagd, want ik ben ook heel erg nieuwsgierig geworden... omdat ze ook een bot toevallig verkopen in dezelfde lot. En wij zijn wel heel benieuwd van uh, waar komt dat materiaal ja. vandaan. En ligt uh, dat dan ook in dezelfde prijsklasse? Uh, ja, dat, uh, dat ligt in dezelfde prijsklasse. 10.000 plus pond. Dus dat, uh, en dat jullie stellen daar vragen over? Ja. Zijn ze bereid dat te beantwoorden? Ik ben Waarschijnlijk heel benieuwd. niet. Hè? Ik, nou, dat, nou, kijk, ze moeten wel, denk ik. Want op het moment dat experts vragen, dus ook met uh, uh, arche archeologische vondsten, hè, het komt wel eens voor dat archeologen zeggen van ja, maar hoe kan dit geveild uh, worden? Ja. Laatst ook in Nederland is het een beetje een issue geworden. Hè. Archeologen die hebben daar ook over geklaagd van uh, ja. Uh, ja uh, dus tussen kunst en kiezen tot allerlei gestolen uh, exemplaren opduiken. Ja, maar wie, wie heeft dit aangegeven? Dan dit ei? Nou, het, het wordt op Christus verkocht. En ik heb inderdaad uh, tot mijn verbazing. Uh, je ziet wel een foto. De vraag is of de foto is van uh, het uh, betreffende ei. Maar ja, ik heb ook niet uh, aanvullende informatie kunnen vinden. Ook niet wie het aanbiedt. Dus alsof dat een. Uh, nee, of het een privé. Het komt uit ja. een collectie. Maar ik heb wel gevraagd. Uh, van, uh, ook uit naam van een paar collega's van mij. Internationale collega's van. Uh, kunnen jullie ons vertellen? We zijn heel benieuwd waar dat ei uit welke ja. collectie het komt. Want over het algemeen is dat heel goed bekend. Want ik neem aan dat Madagaskar toch niet wilde... dat dit soort dingen naar buiten gaan, nou, of wel? Dat is het punt. Je hebt uh, uh, Eigenlijk de, de verzamelingen uh, werden aangelegd vanaf de 17e eeuw. Toen ging men wereldwijd uh, van alles verzamelen. Dieren, maar ook fossielen. En uh, dat is natuurlijk nog, nog in de koloniale tijd. Toen bestond de Republiek Madagaskar uh, nog niet eens. En uh, dat geldt ook voor Mauritius. Maar vanaf de jaren 60 zijn dat republieken geworden. En het is natuurlijk wel, het blijft een beetje gek, dat uh, die uh, landen waar uh, die eigenlijk nauwelijks iets hebben over hebben, of uh, mooie musea hebben, daar hebben ze helemaal geen geld voor, of menskracht, dat die daar ook geen enkel profijt bij hebben bij uh, op het moment dat zoiets commercieel uh, verhandeld wordt. Dus uh, ja, wij vinden wel dat, uh, dat zo'n land, uh, zelfs al, is het een vondst uit de tijd van voordat zo'n republiek, maar had, dat ze het is wel cultureel kunnen. erfgoed, ja, dat is op een of andere manier daar. Profijt van hebben. Maar is er nou ook veel belangstelling voor zo'n ei? Bestaan ze in de ja, ei? Ja, want uh, het is natuurlijk altijd weer net zoals met kunstwerken wat de gek ervoor geeft. En uh, er zijn een uh, heleboel verzamelaars. Uh, niet per se oologen, maar ook uh, andere uh, verzamelaars die gewoon uh, zoiets in, uh, in hun. Uh, Privé willen hebben. Het verschijnsel privémuseum sinds uh, ongebreidelde rijkdom uh, de aarde thuis te hebben. Ja, echt dat je uh, dus steeds, gewoon na uh, diner een sigaar opsteekt met Just. een kojakje. Kom jij eens even mee naar de zijkant. Wees kijken wat ik hier heb. En nou, nou, dat, dat is nou precies. Wat, echt waar? De natuurhistorische musea die in de 17e eeuw eigenlijk voor het eerst zijn ontstaan, die zijn ontstaan uit privécollecties. Uh, dat, dat nam een extra vlucht met de industriele revolutie. En die werden langzaam publiek gemaakt. En nu zie je een omgekeerde trend. Nu zie je dat mensen heel erg rijk worden... en die gaan hun eigen privécollecties weer aanleggen. En ja, dan willen ze dat ja. uh, niet delen met anderen. Er zijn gelukkig ook uitzonderingen. Maar dat is natuurlijk ook uh, eigenlijk ja, een beetje jammer. Ben, ja. Bent u wel eens bij zo iemand op bezoek geweest? Het lijkt me geweldig. Om daar, uh... Ja, dat, dat is het ook. Uh, nee, ik, ben nog nooit, ik heb nog nooit het genoegen gehad... om uh, zo'n privécollectie te mogen bekijken. Ik ken er wel verhalen over. En ik ken inderdaad ook wel uh, iemand op Mauritius... die zijn eigen privémuseum heeft... En die heeft ook een publiek museum gemaakt. En ook nog een op een ander eiland. Dus wat dat betreft is dat ook wel weer heel positief. Alleen. Uh, dan krijg je weer dat de kwaliteit van het museum ja. zeer onder de maat is. Omdat zo iemand <laughs> ja. zich dan niet laat adviseren door een professional. Ja, maar dat maakt voor museologen. die toeristen natuurlijk allemaal niks uit, of wel? Weet ik niet, weet ik niet. Want uh, ja, je ziet, uh, het, het, het, het kan beter, laat ik het zo zeggen. Zijn maar er uh, zijn ook natuurlijk prachtige voorbeelden van privémusea die heel erg mooi zijn. Zijn er binnenkort ex excursies te verwachten naar nou, nou, mooie vindplaatsen ik van ik moet zeggen dat uh, ik denk dat, uh, dat dit altijd weer erg inspireert. En uh, in Madagaskar, als je de literatuur op Slaat is er vanaf uh, ja tot de jaren 50? Zijn daar, is daar veldwerk uh, heeft er plaatsgevonden op die site? En ik denk dat het buitengewoon interessant is om daar uh, verder onderzoek te doen. Hey, we weten op Mauritius hebben wij die ongelooflijk rijke bottenvindplaats gevonden waarvan we weten dat die dieren zijn gestorven door uh, klimaatsverandering. 4000 nou, heeft u het, het over de dodo ja? Hoor. Nu hebben we het over de dodo, maar het zou zomaar kunnen, uh, collega's van ons uit Frankrijk... die hebben bijvoorbeeld gezien dat de lemuren uit DNA-onderzoek van populaties... dat die ook 4000 jaar geleden uh, door een bottleneck zijn gekropen. En uh, uit de literatuur, die ik even snel had nagegaan over die epiornus, die olifantsvogel... lijkt ook dat, uh, dat uh, die, die vogels uh, afhankelijk waren van waterplekken... die toen opdroogden in die uh, periode van klimaatsverandering. Dus wie weet, heb je daar vergelijkbare locaties als wat wij op Mauritius hebben gevonden? Ja. Dus ik word zelf ook erg nieuwsgierig. Ja, mooi hè? Gaat u het bieden? Is, uh, prachtig. Ik heb al uh, 2 euro geboden. Maar, nou, uh, kijk, uh, Echt ja, je weet, je, je weet nou het ja, wel. Je, je, je bent de race. <laughs> ah, je hè? moet altijd de laatste seconde, hè, je, heb ik het laatste ja. adviseur, je Klopt. je bot uh, doen. Ja, Klopt. Precies. Helemaal gelijk. <laughs> nou, uh, u, u, u dacht dat u met een fysisch geograaf uh, te maken had. Het blijkt een belegger in Eieren te <laughs> wezen. Uh, u hoorde het Rijsdijk. Ja, en wij zijn er zo na het nieuws van 10 uur weer. En dan praten we over het strakke pak van Mark Rutte. Over de hartsvriendin van PC Hoofd. En we hebben onze boekenrubriek. En ook nog de stemmige foto's die Leon Erk maakte achter het ijzeren gordijn. Dus heel graag tot zometeen. Samen thuis, samen dros. Iedereen mag een lobbyclub oprichten. Maar daar moet je als overheid niet bij gaan zitten. Het Holland Financial Center Ik kwam begin dit jaar onder vuur te liggen. Als het kwaakt als een lobbyorganisatie, als het vliegt als een lobbyorganisatie... en als het loopt als een lobbyorganisatie, dan is het wat mij betreft een lobbyorganisatie. De minister van Financiën besloot dat de overheid zich eruit moest terugtrekken. Het symboliseert het einde van de ambities om Nederland te laten uitgroeien... tot een concurrerend internationaal financieel centrum. Een reconstructie van het Holland Financial Center. Het is een old boys network.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 Inderdaad, kunt u lekker toeren deze zomer. Continentaal zomerbanden op bijvoorbeeld de Polo of Golf heeft u al voor 74,50 euro per band. Kijk voor meer informatie op volkswagen.nl/slash actie. Financier uw Fiat bedrijfswagen nu al vanaf 0% rente? Kijk voor meer informatie op fiatprofessional.nl. Let op, geld lenen kost geld. Ook indrukwekkend, de vaste lage onderhoudsprijzen van de Volkswagen-dealer. Al vanaf 239 euro. Kijk voor uw model en bouwjaar op volkswagen.nl/slash actie. Dit is Radio 1.